Citydijkers met het NWS Journaal. De GroenLinks en PvdA willen dat demissionair premier Rutte per direct opstapt. Partijleiders Klaver en Kuiken zeiden in Nieuwsuur dat ze vandaag in het debat over de val van het kabinet een motie van wantrouwen gaan indienen tegen Rutte. Als die het haalt moet hij per direct vervangen worden door een buitenstaander. Dan moet wel minimaal één coalitiepartij ook voor de motie stemmen. De Faunabescherming doet aangifte tegen de boer die in het Drentse Wapse gebeten werd door een wolf en de burgemeester. Volgens de natuurorganisatie had de burgemeester niet het recht om de wolf vervolgens dood te laten schieten. Het dier had de schapen van de boer aangevallen en de boer probeerde vervolgens met een hooivork en een schep de wolf te verjagen. Daarbij werd hij in zijn arm gebeten. De Faunabescherming zegt dat er geen sprake was van een aanval van een wolf op een mens, maar van een mens op een wolf. In Noord-Syrië zijn bij twee autobomexplosies zeker acht mensen omgekomen... meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. Een van de explosies vond plaats in een dorp bij de Turkse grens. Hierbij zouden vijf mensen zijn omgekomen, onder wie drie kinderen. Een tweede bom ging af in een stad ten noordoosten van Aleppo. Daarbij zijn strijders van een groep omgekomen die de stad in handen hebben. Het conflict in Syrië heeft sinds de start in 2011... ...aan bijna al een half miljoen mensen het leven gekost... In Rotterdam zijn gisteravond zeker vier appartementen onbewoonbaar geraakt na een brand. Die ontstond waarschijnlijk door een gaslamp op een balkon, schrijft Ombroep Rijmond. Ongeveer 35 mensen moesten hun woning verlaten. Een deel daarvan kon in de loop van de avond nog weer terug. Er is niemand gewond geraakt. Voor bewoners van wie het huis onbewoonbaar is geraakt, wordt opvang geregeld. Het weer bewolkt, maar droog. Het is een graad of 16. Vandaag is er veel zon, maar er zijn ook af en toe wat stapelwolken...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 6.9 is Zonzee. Yeah.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 eh, salut die fietie, eh. wat wat's de dealie, Ik geef je liefde, baby. start Martini, eh. Salut die fietie, eh. wat wat's de dealie, eh.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 Blijf zo'n movie, kennen als is roep drie. En toen al aan het kennen naar je booty. Je mannen goofy, kom ik eens in foetsi. Ik zit met de poinstar in een jacuzzi Voy Start Martini, eh, zij off die feedy, eh, schat wat de eh, ik geef je lied up, eh? Start Martini, eh, zelf die feedy, eh, schat wat staili, de eh, ik geef je lief.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 je haren los kom heel stil naast me liggen